Echte Jannen verzamelen! Dit is radio 1. Pound. Echte Jannen. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Jannen van Pound, de radioshow voor echte mannen en lekkere wijven. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Jannen staan we stil bij het leed in de wereld, maar vooral niet te lang. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is uiteraard Echte Janne. En je kunt erin bellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800 1121 en de stelling luidt... Kut, niet meer op vakantie naar, Ege naar Egypte. Naar Egypte? Jo. Egypte. Ja, de Echte Jan, ja daar ben je natuurlijk of dat ben je niet. Dat is uh, genetisch bepaald. Dus ben je in potentie de beste ochtend-dj van de Nederlandse radio. Maar ja, moet je toch al binnen een half jaar het veld ruimen voor Patrick Kikken? Zoals Robert Jensen bij Veronica FM. Ja, dan ben je toch wel een ontzettende Johan. Laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of, Johan, echte Jan, echte Jan, of Johan. Ik nomineer Bas Dost. Op de avond zelf was ik wel teleurgesteld, alleen... Uh... Het is nu alweer een poosje geleiden, dus uh, we moeten verder. Ja. Wel, uh, we hebben het zelf, we hebben het wel genoeg gestoven. Als voetballers op het dom komen, we het wel een beetje vervelend. Hij zou dus naar Ajax gaan, tenminste Ajax wilde hem hebben. En uh, heel veel gedoe met die Friese club, met Heerenveen en Gesodemieten. Ja, uh, op het laatste moment, hè, hij, zat, hij zat al bij een dokter, zat hij al bij een, bij een medische gekeurd, training. Ja. Was ja. goed gekeurd, allemaal niks aan hand. Maar door het traineren een beetje van die Friese types... Nou ja, en eigenlijk gewoon te laat beginnen door Precies. de Ajax. Ja, kwam het dus niet zo ver dat dus hij naar nou het is? Ajax... Hij nee, blijft in De in Jan neem ik aan, of niet? Heerenveen, NEC, uh, of NEC moet je geloven zeggen. NEC, ja. ja. Nou, die is helemaal uh, kutclub. 0 nul. nul. Uh, dus daar, ja, die gozer is natuurlijk een uh, Johan. Hij noemt een Johan, ja, nee, ik vind het goed. Maar vind jij het echt Jan dan? Ja, boeien. Harry Borghout. En Harry Borghout, sinds 2002 commissaris van de koningin hier. En wat doet een commissaris? Ja, een commissaris moet zorgen dat het politieke beleid netjes gaat. Nou, dat heeft hij lekker gedaan in Noord-Holland. En ja. dus is hij verdwenen. Nou, GroenLinks wilde hem natuurlijk heel hoog op de lijst... bij de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, fantastische bestuurder. Ja, precies. Een topper. En uh, Harry deed niks fout. lag had dan die anderen. Ja. Uh, en Harry zou bij de Eerste Acht uh, moeten, volgens GroenLinks. Ja. Maar Harry kwam niet bij de Eerste Acht. En toen ging het om plek negen. En uh, Harry werd ook geen negende. Kortom, het congres van GroenLinks... Uh, naaide hem in het pak. En Harry zei toen, dan doe ik niet meer mee. En het is natuurlijk geen nederlaag van mij. Het is een democratisch proces. Maar goed, uh, een Johan in het kwadraat. Uh, ja, wat mij het betreft. het is een ongelofelijke flapdrol natuurlijk. Dat hij heeft tientallen miljoenen kwijtgemaakt. En uh, ook nog bonnetjes gezoden. Maar vandaan, nee, uh, gisteren of eergisteren stond hij in het parool. Ja. En toen zei hij ook uh, over poont. Ik heb geen respect voor die geen stijltypes. Ja. Een oplichter die geen respect voor ons heeft. Wat ja. zeggen we dan? Lekker nee. belangrijk. Nee, we zeggen Johan. Oh ja, ja. Johan, ontzettend Johan. En trouwens, uh, Uri Roosentaal. Achteraf zeg ik, wat had ik beter kunnen doen? <coughs> en dat was ook veel geweest. Uri? Uh -huh. uh, Uri Roosentaal die ging even door het stof, hè? Die kreeg het sodemieter, bijna, bijna trouwens een motie aan zijn broek... Uh, over dat uh, he, ophangen, CQ, uh, slash uh, martelen van die Sarah Bagrami in Iran. Uh, ja, hij had niet genoeg gedaan, want hij had zelf niet gesproken... met de minister van Buitenlandse Zaken Iran. En, bla, en hij kreeg op zijn vader in en kreeg op zijn vader... Maar mag ik jou even vragen, Jan? Als Uri Rosenthal, die Iraanse minister... Van, dat, van, die, van dit smerige regime had opgebeld en zegt... joh, hang die Sarah even niet op... Ja, dat was zeker niet gebeurd, wat dacht jij... Man, die gasten luisteren toch naar ja. niemand en al helemaal niet naar Oeren nee, dit, dit is weer de oppositie die wil scoren over de rug van een minister... die gewoon, ja, die denkt ook, joh, die mevrouw heeft bekend. En, uh, ik, en de Iraanse ambassadeur zei, uh, we gaan er helemaal nog niet op bekend, hangen. Bekend uh, met de drugshandel, dat kan zien. Dus Oeri, ondanks dat ik nooit had verwacht dat ik het zou doen... Uh, die noem ik toch een echte Jan, want hij kan hier geen moer aan doen. Nou, oké, okay. dan gaan we naar Anton Geersink. Ja, nou, dat, dat, dat kan best zo zijn... Dat jij het met je collega's uh, zo hebt heb aangestoken. Ik voor mij heb er nooit over gehad, want het zit niet in mijn karakter. Nou, dit was dus uh, Erik van Muiswinkel, Jan. Uh, nee, dit was Anton Geersing. Nee, dit was Erik van Muiswinkel. En Erik van Muiswinkel, die heeft een kleem uh, broek van de erven uh, Anton Geersing. Oh, is hij dood? Uh, ja. Dat wist je toch wel. Ja, dus nou, die willen 50.000 euro. Want Erik van Muiswinkel heeft de gore moed om Anton Geesink na te doen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. En dan ga je als die man dood is een rekening sturen. Nou, daarmee is bewezen dat de erfen net zo weinig humor hebben als Anton zelf had. Uh, ja, wat mij betreft... Uh, de is, uh, hele familie Geesink. Nou, in elk geval de erfen. Ja. Uh, en dat zijn er geloof ik niet zoveel. Maar kom op van een gedrag Flikker op. Doet eens een keer iemand wat goed. Van Muiswinkel. En uh, dan krijgt hij dit. Dus een uh, lachetje. Een lachertje, Jolanda Sap. We hebben zorgvuldig en geïnformeerd gehandeld. Binnen het mandaat van het congres. Gevoed door kritiek. Maar niet geleid door opiniepeilingen. Ja zeg, de plappen, dat had je niet verwacht. Hè? Mooie kraak in die stem. Hè? Ja, maar, nee, maar het punt was dus... Uh, Koendoes, uh, al die uh, theedrinkende lieve meisjes die, die lid zijn van die club... die wilden het niet hebben, want dat mochten ze niet doen... Totdat ze er waarschijnlijk uiteindelijk achter zijn gekomen... dat ze een motie van GroenLinks uitvoeren op dit moment. Ja. Maar goed, dus toen was het opeens wel goed om een oorlogje te gaan spelen in uh, Afghanistan. We voor Ineke van Gent, toch? Ineke van wie? Ineke van Gent, die, oh, ja, die, die principiële die... Gronings. Ja, ja, die, maar die, die heeft... Ja, één... Met respect voor elkaar verschillen wij van mening. Ja. Wat ja. is SAP? Vorige week was ze namelijk een Johan. Eh, nog steeds. Dat is gewoon een Johan. Ja. Vind jij nou, echt ik vind SAP het, omdat dat ja. het overleefd Boeien, oké, okay, klaar. Echte Jan, Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, ja, nu wordt het. Nu, nu, dit wordt. Dit, We werd, dit, dit werd tijd. We ja. gaan de diepte Eindelijk. in. Eindelijk literatuur in echte Jannen. En hey, niet zomaar literatuur, maar literatuur die verkoopt al meer dan 200 miljoen keer. En de kast. 200 miljoen, ja? Ja, dat is wel heel veel. Ja. Is die 200, 200, 200, miljoen. Is die 200 miljoen? Dat zou fijn zijn. Nee, <laughs> is het minder? Dat is Harry Potter, denk ik. Wat was het dan? Twee miljoen? Twee miljoen. Jezus, dat je je bed vooruit kon zetten. <laughs> Goed. Al meer dan twee miljoen een keer... rinkelde de kassa van de schrijfster van onder andere de eetclub. En terug naar de kusten. Dames en heren, jongens en meisjes. Een uurtje boeken met Saskia Noord. Saskia Noord. Noord. Welkom, nicht van Jan Roos. Ja, Ook nog want ja. laten we dat maar gelijk uit de doek doen. Hoe was die vroeger, Saskia? <laughs> nou, ja. dat dus niet. Oh. Maar meer in de vorm van dat iedereen... Nou, ik vond die al niet zo kritisch. Ik zie trouwens weinig uiterlijke durf... gelijkenis. Ja. Nou, daar beginnen we wel. Nou, uh, er zijn al... in uh, onze vieren een aantal schapen. En waaronder mooie schapen verschillende en zwarte. schapen. En oh. ook mooie schapen lelijk lelijke schapen, Jan. <laughs> maar ja, en wie, is, uh, uh, wie het zwarte schap is, wil je weten? Ja, ja dat onze lijkt me Jan Roos, toch? Of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, een uh, stukje, stukje familieboek nou, kunnen we, we nog sluiten? Op, we komen er nog We komen op op op terug. de enige jongheid tussen allemaal meisjes. Uh, is ga die, uh, door, op ga op door, Saskia. Ja. Jan houdt wel even zo'n man. Je wordt een pijnlijk avondje. Het is wel een vrouwenman. Kon hij dat handelen? Ja, nauwelijks hoor. Ja, ik denk wel dat hij zo macho geworden is. omdat Hij ja, dat moest dat Iemand moest een mannetje zijn, ja. Ja, maar hoor eens eventjes. Als je toch godverdomme in een familie grootgebracht wordt... met alleen maar wijzen. <laughs> en, en ook van Dan het ergste, dominante soort... Ja. Dan moet je wat gaan doen. Saskia Noord, hoe verkoop je 2 miljoen boeken in dit ja. kleine klote Dat weet ik niet. Ik schrijf ze alleen maar. Ja, kom op. Ik verkoop ze niet. Nee, dat is onzin. <laughs> daar, daar werk je aan mee. Je geeft honderden interviews per jaar. Niet. Ik geef er heel veel niet. Nee. Nee, klopt. Hoe, maar, komt het, hoe kan het dan toch? Ja, dat zou je eigenlijk aan een lezer moeten vragen. Ik ja, weet, waarom kopen ja, mensen mijn Nou, dat mijn heb boeken? ik toevallig gedaan. Nou, ja, dat ik, ik sprak vandaag iemand en die zei... ik lees die boeken van Saskia Noord gewoon niet. Ik kom er niet doorheen, want... Het is allemaal met pijpen en zo. Nou is dat mijn 74-jarige moeder. Dat geef ik ook weer eerlijk met toe. Met pijpen en zo, zei ze. En dat is helemaal niet leuk als je moeder dat zegt. Maar Wacht, heeft even. ze dat gelezen of gehoord? Nee, ze heeft dat gelezen en ze is mm. gestopt. Maar je, ging toch, uh, je had toch iemand gesproken... die kon uitleggen waarom er 2 miljoen verkocht werden? Nee, nee, niet dat, dat uh, we over ja, je niet. moeder die uh, niet van pijpen houdt. Wat een kloten dag gaat u worden. Ja, dat wordt een moeilijk, moeilijk uitzien. Nou, laten we maar door naar, uh... naar het boek. 2 miljoen boeken, dan doe je iets goed. Wat doe jij goed? Als je nou weer zegt, ik weet het niet, dan... Ja, wat doe je ik, ik goed? Ik denk goed uh, dat uh, wat ik schrijf herkenbaar is. Het ligt bij uh, het, het leven van uh, de gemiddelde vrouwen in Nederland. Wat schrijf je nou gewoon voor vrouwen dan? Nou, vrouwen kopen het meeste boeken. Ik denk, ik denk dat alle schrijvers bijna voor vrouwen schrijven. Er zijn weinig mannen die fictie lezen. Waarom is dat? Ja, dat zou jij jezelf moeten vragen. Je weet, lees jij fictie? Nou, ik kan je vertellen. Uh, ik lees meestal non-fictie. Dat bedoel ik, ja. Godverdomme, ik ben al zo'n gemiddelde klootzak. Is standaard. Ik heb ook maat 42 schoenen. dat is, toch het is ook de standaard. Er is één... Nou nee, ja, goed, dat gaan we niet doen. Hé, hm. hey, maar uh, je schrijft een boek. En uh, hey, want de Eet... Uh, Terug aan de Kust was de eerste keer dat mm -hmm. je het boek schreef. Toen dacht je, nou goed, ik ga een boek schrijven. Dat zien we wel. Ja. En nu ben je Iedereen wil een boek schrijven. Ja, een boek, een boek. 1 miljoen ik heb al een boek. Mensen in Nederland willen een schrijver worden. Ja. En, en dan verkoop je de 2 miljoen. Dus dan ja. kan je iets... Mm -hmm. Wat kan je? Leuk, schrijven. Ja. Maar, maar ja, wat is er nou waarom al die vrouwen naar, naar, de, naar de ACO rennen voor jou? Ja, als ik echt heel erg zeker was van wat dat zou zijn... dan, dan kon ik dat geheim bij wijze van spreken ook verkopen. Ik, ja, dat klinkt heel erg uh, afgezaagd... maar ik hou me daar ook niet zo mee bezig als ik schrijf. Ach oh, god, ja, het is natuurlijk ja, een ja, soort, soort gewoon creatieve... Ja, het is gewoon, ik wil gewoon mezelf kunnen uiten en, ja. en dat de mensen het allemaal kopen. Ja, al waren twee boeken die verkocht waren, was ik ook blij... Ik ben wel heel om... blij met 2 uh, miljoen. Twee miljoen. Ja, wat, absoluut. wat levert 2 miljoen boeken op? Qua miljoenen euro's? Drie. Ja, dat is een hele makkelijke rekensom, denk ik. Drie nou, tot... hoeveel, hoeveel krijg je per boekie? Dat verschilt ook weer, per nee, boek. Dan ja. wordt het geen makkelijke Dan wordt het alweer lastig. Het begon met 1 euro per boek en nu zit je natuurlijk een stuk hoger. Ja. Dus gemiddeld 2,5 Inmiddels? Nee, je krijgt toch ja. wel meer dan 2,5 euro per boek. Nee, ik bedoel, in nee, het verleden meegerekend. Gemiddeld, denk ik. ik. 2,5 euro. je het gemiddeld op 2 euro houden. 2 euro. Wat verdomme 4 zich, 4 miljoen. Dat is ook weinig, eigenlijk. Ja, valt best mee. Ja. Als je 2 <laughs> miljoen keer over de toonbank glijdt, 4 miljoen. Ja? Ja, ik vind vindt wel serieus geld. Ja, maar goed. Maar je doet het natuurlijk niet voor het geld. Nee. Nee. nee waarom dan? Voor de eer. Voor de eer. Nee, maar waarom deed je de eerste? Ik was uh, journalist ja. en uh, ik werd erg moe van uh, um, dat ik... Als journalist heb je natuurlijk altijd te maken met een hoofdredactie... en met, de, en met degene die je hebt geïnterviewd. Of... En daar, daar zit je altijd tussenin. diegene die je hebt geïnterviewd die wil heel veel quotes eruit halen. De hoofdredactie wil heel veel sensatie erin. en ik, ik zat altijd in, in de middel... Welk middle. blad was dat? Ja, ik deed alle bladen. Ja, maar waar wilden ze een sensatie? Alle bladen willen ze een sensatie. Okay. Of in ieder geval een scoop of iets dieper. Of scoren of... Uh... En dat gaat altijd ten koste van degene die bijna niets vermoedend geïnterviewd wordt. Maar ook van degene die het schrijft? Mm, nou, nee, niet echt. Je zit ertussenin, Dus dat, je moet daar een beetje plekken vinden. Maar ik, ik, mijn hart lag altijd al meer bij fictie. Want dan ben je de koningin. Dan kan je zelf bepalen wat er gebeurt en wanneer... En ik kijk aan nu wel een familietrekje. Mm, toen ik 35 werd, uh, wilde ik uh, eigen baas zijn. En uh, ook baas in wat ik schrijf. En maar goed, ik... toen wist je ook meteen, hier ga ik ook van kunnen leven. Want nee, dat... nee, nee, nee, nee? Nee, nee, ik heb een jaar uh, al mijn werk opgezegd. En ik heb uh, gedacht, ik ga schrijven. <laughs> ik moest dat jaar natuurlijk ook op de zak van een uh, man tigeren. En uh, ik wist wel al halverwege dat jaar dat, al of het een succes zou worden of niet, zou het me niet uitmaken. Ik zou het niet iets anders meer gaan doen. Maar had je, het, had je het al verkocht, halverwege het boek? Ja, toen had ik het al verkocht. En die mensen zeiden toen je dat inleverde bij de uitgeverij... Godverdomme, eindelijk. Nee, dat zeiden ze niet. Ze Pot Janikki, eindelijk. En de eerste oplage was 4000 en dat was heel veel voor een debuut. Ik ken ja. iemand, een tijdje ja. geleden hadden we die in de uitzending. Die mevrouw die, die zat met een klotsende klats. Die was aan het vertellen dat er wel <laughs> 2000 boeken... Weet je nog wie dat was? Had... Ik denk de auteur van handboek Liefde en Lust. Ja, dat klopt. Mm. Ja. 2000 boekjes ja, schreef zij uh, tegen ons. Ik ben er helemaal vochtig van. Ja, ja, ja. get nou. Dat was een slecht boek trouwens, maar dat was ook non-fictie. Ja, ja en... dat lees jij dus. Ja, dat heb jij dat... gelezen? Uh, nou, eigenlijk het inlees en voorleeswerk voor de echte jan, dat doet uh, Jan Dijkgraaf. Ik kom eigenlijk <laughs> alleen binnen, ja, zoals, zoals een ster betaald. Dus heb jij mijn boek eigenlijk gelezen? Ben ja, dan zeker. Dat naar. was dus de angststraat. Dat gelezen, <laughs> Jan. Ik heb uh, uh, de uh, Nieuwe Buren gelezen. Dat, uh, dat loopt helemaal uit de hand met partnerijl. Maar ja, daar ja. weten wij in de familie alles van. <lacht> en uh, de eetclub heb ik gelezen. Mm -hmm. En de helft van Terug naar de Kust. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik allemaal gedaan... omdat jij mijn nicht bent. Ja. Want uh, het is chick lit. Mm -hmm. En ik heb een kok. Aha. Wij lezen de kostwinner. Ja, nou ja, dat ja. is ook een heel erg goed boek. Ja. Godverdomme, van Rijs, Rijs. Rijs, van Ja, die. ja. Mijn goede vriend. Oh, dus die worden echt heel erg mee ja, ja. ja, dat is ook een soort broer eigenlijk. Maar chick lit... Heb jij dat uitgevonden in Nederland? Nee. Wie dan? Ja, ik heb dat ook een beetje een achterlijke uh, tekst. Waarom? Waarom? Literatuur voor chicks? Vrouwenboekjes? Ja. Nou ja, geef het maar een naam. Dat maakt mij ook niet zo, niet nou, zo ja, je uit. Je zegt maar... zelf dat je het schrijft voor vrouwen. Dat dat de doelgroep is. Nee, ik schrijf niet voor vrouwen per se. Als ik schrijf zit ik niet te denken, ik schrijf het voor vrouwen. Maar ik weet wel dat als ik een lezing geef... Ik zie mijn publiek zijn dat hoofdzakelijk vrouwen. Hoe oud zijn die? Nou, dat verschilt ook heel veel middelbare scholieren. hoor. Het dat, dat zijn niet allemaal veertig. Mogen ze trouwens voor hun lijst jou lezen? Uh, op sommige scholen wel. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik leuk. Kikken. Ja, vind vind <laughs> je ja, het mooi? Want vroeger werd ja. er echte literatuur in, toe, in toegelaten. Ja, er zijn ook scholen waar het niet mag, hoor. Maar uh, ik denk wel... Ja, ik, ik, ik vind het niet verkeerd, want ik denk dat... Uh, mijn boeken ook bijdragen tot het meer gaan lezen, ook van de jeugd. En je, je begint ergens. Je, je gaat niet in één keer uh, Donkere Kamer van Damocles lezen. Nee, nee. Als je veel leest, en dan begin je altijd bij misschien het wat lichtere... of de thrillers, en dan, je komt daar wel terecht. Want jij krijgt... Dat, die vraag heb je geloof ik al vijfduizend keer gekregen. Hm? Uh, dat is namelijk dat op jouw boeken staat literaire thrillers En wie ben jij nou om jouw lectuur literair te noemen? Dat, hoe vaak heb je die gekregen? Nou, bijna in ieder interview. En als je bedenkt dat ik honderden interviews gedaan heb, dan... Ja, maar dat gezeik krijg je iedere keer. Uh, uh -huh. Maar dat, die tekst heb jij zelf niet verzonnen? Nee. Literair thriller. Dat is nee. een stempeltje van de uitgeverij. De uitgeverij is daarmee begonnen met Nicky French. Maar is het lectuur dan? Nee, het is een boek, een roman. Ik, ik, ik vind lectuur, literatuur... Ik weet niet of in de kunst of in de muziek... Heb, doe je dingen ook niet zo in hockey? Kunst of kitsch? Ja, ja, ik vind het allemaal gelul trouwens. Ik vind het ook behoorlijk gelul, ja. Ik hey, de vraag is of het een lekker geschreven boek is. Maar ik ben wat dat betreft een hele simpele ziel, vrees ik. De, de, de 84ste onderlaag, uh, uh, laat maar zitten. Nee, het moet een, moet een lekker leesbaar boek zijn. En dat, en dat is het, toch? Daar, ik, ja, dat, maar ik, dat is jouw uh, succes toch ook? Dat is mijn succes, ja. Maar je was eigenlijk wel een slechter time. journalist dan, of niet? Hmm? Je was een slechter journalist. Dat nee, was een hele goede. Denk niet aan fictie in je journalistieke werk. Nee, dat absoluut niet. Nee. Oh, dat moet ik vertellen dat ik dat altijd wel heb gedaan. Als ik een verhaal niet rondkrijg, dan bereik ik hem zo Dan rond. verzin je er wat bij. Ja, ja, joh. Ja. Hey Sas, uh, leuk dat je er bent. We praten mm -hmm. straks nog even een beetje verder. Want uh, ja, we kunnen hier bij Echte Janne ook gewoon een drie kwartier achter elkaar over literatuur praten. Dat gaat een beetje ver natuurlijk. Nou, nou we willen ook dan. nog wel een ja. luisteraadje ja. houden hier en daar als je het niet erg ja. vindt. Maar uh, nou, we gaan eens eventjes wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Dit ben Jan. Ik ben echt Jan. Dit Janne. Ja, hij trekt met de Hurricane. Al een tijdje volle zalen. Ja, door de volle zalen. De man met de lange blonde manen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat hij avond aan avond doorbracht met Pamela Hansen. En we hebben het natuurlijk over de. Nee, hij hij, hij wel, nou, nee. ik ook trouwens, maar wel met mijn oh. ogen dicht. In nou, en We hebben het natuurlijk uh, over, ja, over een van de bekendste illusionisten van Nederland. De wereld. En dan weet je ook gelijk dat uh, he, bij, bij mij de vraag opkomt: hebben wij meer illusionisten dan? Nee, we hebben goochelaars. Goochelaars ja. en één illusionist. En dat is de man met de blonde haren: Hans Klok. Hans Klok. Ja, goedenavond. Goedenavond, Hans. Hoe is het? Dag Jan, dag Jan. Ja, goed, prima. A aan het Ho hurricane of niet? Ik heb net uh, Hurricane gespeeld in Nijmegen. Even een paar wijven uit de kooi getoverd en een tijger er weer in? Uh, nou ja, onder andere. En uh, een hoop spectaculaire trucs vertoond, ja. Superman. Hey, Hurricane on Tour, wat is dat? Uh, ja, of is dat maar... gewoon wat je al, al, al tientallen jaren doet met een nieuwe naam? <laughs> nee, nee. Het is echt een nieuwe show. Oh. Uh, we zijn 11 oktober in première gegaan in Carré. En. Uh, uh, Nederland door toen, Duitsland, Oostenrijk, nu weer Nederland en dat was ja, groot, uh, groot succes. Overal, tot en met uh, eind februari, spelen we in Nederland en dan uh, ga ik weer verder. Tussendoor doe ik ook andere dingen. Ik ben nu onderweg naar Parijs, omdat we drie dagen niet optreden. Doe ik een grote televisie show in Frankrijk. Man, man, man, we we nou we we man. Wat <laughs> een succes nummer. Hoe ik. is uh, Pamela nou echt, Hans? Pamela Anderson? Ja. ja fantastische vrouw. Die, maar, uh, een vrouw met een goede inborst, ja, uh, goed bijgestaan, uh, ja. uh, professioneel, Amerikaans, uh, ja, het is... Uh, Hoeveel photoshop zit er nou op? op, uh, op want je ziet daar ja, vaak in boekjes. Echt, ja, echt een hele mooie vrouw. Het is wel een beetje, want dan denk ik, ik heb natuurlijk een jaar in Las Vegas gewoond. Ja. Dan zie je heel vaak vrouwen, denk je, ah, dit lijkt wel permanent, draait zich om, denk je, ah nee, is het toch niet. Ja, deze is maar één permanent. Hey Hans, maar, maar heeft, ja. Ze ja. Nog, heeft ze nog die getatoeëerde trouwring, of niet? Uh, ja, die heeft nog steeds. Ja, dat weet ik dan weer, Roos. Ja, en, en, ja, nou, ik weet ook dat ze een getatoeëerde prikkeldaad om de arm heeft. Uh, nee, maar ja, maar dat is groot. Oh, ja, ja. Dat is klein. <laughs> oh, dat je dat weet. Ja, hey, maar uh, uh, lekkere wijven, ja, Hans, het is natuurlijk niet helemaal jouw uh, uh, vak. Uh, toch? Nou, je bent nou, toch niet, niet van de lekkere wijven? Nou ja, ik, ben natuurlijk, ik heb daar een uh, uitermate goed oog voor, maar waarschijnlijk moet je als uh, illusionist gay zijn omdat je anders natuurlijk af wordt geleid, dan breng je die truc tot ja. een goed eind. Ja. Ja. Dus Hans Cazan is, is het, geen illusionist, is het, is het, is het, zeg je nu? Dus het is, ja. ja, Hans Cazan moest het daar niet aan waren Maar die Siegfried en Roy, die zijn wel toch van die kant? Uh, van mij of voor Hans van Hans jou, van, jou, van, jou, van jouw kant? Uh, ja, ja, ja, en ja, die is, die is bijna is zijn kop verloren in, in, in een tijger, dus die was ook ja. afgeleid door iets... zat jij in het publiek, Hans, met je manen? Ja, ik zat op die avond wel in het publiek. Ja, zie je wel. Is dit trouwens bekend, dat Hans, dat, dat, uh, dat jij daar in het publiek zat? Is dit, is, het? is dit bekend, is dit ooit in de media geweest? Nee, je dat, hebt de, absoluut een probleem. Even wachten, Even Hans. School. Dames en heren, jongens en meisjes, geachte luisteraars van Echte Jannen. U bent getuige geweest van uh, weer een scoop in Echte Jannen. Hans Klok zat in het publiek. <laughs> Toen Siegfried zijn kop eraf gebeten werd. Of was dat die andere nicht? Het was rooi. Shit. Ja, dan verpest je zo je eigen scoop. Ja. Hey, Zou je nou, een spelletje gaan doen? Uh... Nou, uh, ja, we hadden toch wel een vraag over zijn haar? Nee. Nee? Nee. We ja, gaan een spelletje doen, Hans. Uh, het spelletje heet uh, Echte Jan of Johan. En dan moeten we dus even bekijken of jij een echte Jan bent en of een Johan. Uh, ja. Laat ik het zo zeggen. Ik weet dat je vaak optreedt s'avonds. Dus misschien af en toe niet altijd dit programma luistert. Maar een Johan wil je niet zijn. Goed? <laughs> Oké, okay. okay. heel snel hoor, Hans. Zoals in Johan bent. Ja, dan dus, uh, is het echt, dan Ja, daar komt hij. Hans Klok of Hans Kazan? Moeten we niet eerst even uitleggen? Nee, hoe het werkt? nee. Oh, je moet dus een vijf keuze punten, maken. Vijf punten per goed antwoord, twintig vragen. En uh, boven de zes ben je een echte Jan, en onder de zes ben je ja. een. een nou, okay. Ja, je lul. Dus, dus ik nee. moet uh, kiezen tussen die twee. Hans Klok eh, Hans, of Hans wat Kazan? Dat is scherp. Oh, Oké. Okay. Nog ja, verkeer? dat is dan zeg maar dat je een keuze maakt. Dus die en een taart. Hans, uh, Hans Klok. Ja, jezus. Want die Hans Kazan bakt er echt niks van. Ja, <laughs> schiet op. Oh. Uh, Albert van Linde en Joop van der Ende. Joop van der Ende. Goochelaar of illusionist? Illusionist. Geverfd of natuurlijke kleur? Geverfd. Uh, Monaco of Las Vegas? Uh, sorry? Monaco of Las Vegas? Las Vegas. Uh, Frank de Boer of uh, Ronald de Boer? Uh, Ronald de Boer. Pamela Anderson of Carmen Electra? Eh, uh, Pamela Anderson. Van Yolo of Rob Hoogland? Uh, Rob Hoogland. Oh, je gaat best lekker hoor, Hans. Ja, gaat goed. Ja, ja, Wordt uh, ik een Jan of een Johan? Nou, dat weten we nog niet. Je bent op weg om een Jan te worden, man. Twijfelgevallen. Dus, dus je uh, wij gaan je je nog toe. even een beetje de boel manipuleren. Ja, oké. Okay. VS of Nederland? Nederland. Seks of tv kijken? Seks. Jezus. VVD of CDA? VVD. Je gaat lekker, Hans. Cocaïne of bier? Als het enige gezond was, had ik het de hele dag genomen, maar nu noem maar een biertje. Zo. Nu doe je het alleen af en toe bedoel je? Is het bekend <lacht> trouwens, dat jij, daar, dat jij eraan zit? Want anders gooien we zo die scoop jingle er weer in Roots. Nee, Nee, nee. Als je mijn show ziet, dan weet je dat ik dat niet kan doen. Uh, nee. Met uh, de risico's die ik neem. Ja, kant. precies. Nee, over met, risico's met, gesproken Hans. Ja. Maar, ja, niks, komt... is maar ja. niks is maar vreemd. Ja, mooi. Niks is mijn vreemd. Je koost monogaam of vreemd gaan. Monogaam. Uh, daar, uh, ja, monogaam. <lacht> Is er iemand die meeluistert? Half Nederland, geloof ik, toch? dat is wel populair programma, Ja, dit is wel een populair programma, maar is er iemand die meeluistert... ...die me niet mag horen dat je eigenlijk voor vreemdgaan wil kiezen? Nee, mijn verkeer is tegen Nederlands, dus dat is goed. Nou, nou meid, zegt dan even lekker wat je wil. Nee, uh, monogaam als je echt van iemand houdt, vind ik wel. Oh, uh, Hans. Maar ik vind het ook dat mensen vreemdgaan te zwaar afstraffen. Nou, Hans, we doen hem even over. Monogaam <laughs> of vreemdgaan? Modegaan. Ja, nou dat ik ja, had er nog niet van. Uh, Jolanda Sap of Janine Hennis? Wie? Ja, Jolanda dat, Sap of Janine Hennis. Dat is politiek als in Den Haag gebeurd. Dat... Ja, dat weet ik van Janine dan. Ja, dat is dus een goede keuze, zo zie je maar. Ja, Iedereen mag stemmen in dit land. FC Twente <laughs> of PSV? Welke, sorry. FC Twente of PSV, dat is weer voetbal. Ja, dat weet ik, PSV of? FC Twente. PSV. Oh. Afvallen of accepteren? Afvallend. Afvallen of accepteren? Afvallen. Twitter of e-mail? Uh, e-mail. Twitter je eigenlijk, Hans? Nee, ik twitter niet. Waarom niet? Ja, gezien. Je hebt gelijk. Biseksueel of homo? Homo. Wielrennen of schaatsen? Eh... Uh, moeilijk, schaatsen. Oh. Turken of Marokkanen? Turken of Marokkanen? Ja. Eh... Uh, ja, ik heb een Turkse kok. Uh, nou, nou Turk. zou ik zeggen Marokkanen. Nee, nee, want ik kan heel goed komen. Nou, zeg dan Turken. Ja, Turken. Nou. Ja, en dan natuurlijk dan de, de bonusvraag, uh, echte Jan of Johan? Echte Jan. Nou, ik, volgens mij, ik wil niet veel doen Hans, maar uh, uh, mijn grote vriend penningmeester en scheidsrechter in de vrije tijd, Jan Dijkgraaf, ga je even vertellen. 70 punten Hans. 70 punten Hans. Je bent er een. Je bent ja, een echte. Ik, ben echt ja, ja. ik wist het man. natuurlijk, als ik meegedaan. ermee gedaan meegedaan. Ja je, je ja, je hebt jullie, En 7,0, was dat ook een beetje het cijfer wat jij op de MAVO uh, vroeger haalde? Uh, ja, ik, het was altijd bij mijn hakken uh, over de sloot. Ja, maar... dat is geen 7,0 dus. Na twee jaar MAVO was ik, ben ik eigenlijk gestopt al. Dus ik was er niet zo uh, heel. Wacht in. even, de grote Hansklok heeft twee klassen MAVO. Ja. Wel ja, je, je daar die natuurlijk, twee klassen? klassen? Ja, maar hoeveel uh, scholen heb Saskia Saskia nooit gedaan? Oh. Dus nou, ik ja nooit, was ja, school gedaan? Ik heb um, HVO, HVO, HBO, WO gedaan. Oei, oei, oei, oei. Hans, ah, dat, ja. het, het, het leek een beetje een griepige opmerking. Maar volgens ja, mij nee, komt nee, het ze boemerangetje ze ze ze net ze ze even hey, door, je, door je blonde koepje heen. Ja. Ja, soms, soms hebben mensen met heel veel talent. Ja. En uh, hebben er niet altijd een hele totale scholing. ben ik helemaal ja. met je Klopt. eens, Hans. En je bent het ja. talent en dus een talent. En niet alleen een talent. Ik heb een heel goed, naar Saskia. He? Ja, Nee, ja, natuurlijk. Nee, ze nee, zag het ook dat je het echt goed bedoelde. Ze zat alleen met twee vingers in de lucht. Ik vertel alleen niet welke. je bent naast een een talent en een groot, groot uh, artiest. Ook een echte Jan. Er komt een t-shirt naar je toe. Een echte Jan-t-shirt. Wat Draai vind je daarvan? Ah, oh, fantastisch. Nou, ik ben hartstikke blij mee. Ja, dat zien we ook. Dat, ja. <laughs> dat nou, liggen, dat kunnen ze wel, hè? Die illusionisten. <laughs> <laughs> hey, Hops, Hans, bedankt. Goed, bedankt en een succes Masso. in Parijs. En uh, maak wat moois van jongen. Ciao, ciao. Hoi, hoi. Ja, fijne avond. Doei. Doei, Saskia. Doei. Doei, Hans. Doei, doei. Doei, doei. Ken jij Hans Klok? Nee, maar doei vind ik dat wel gezellig klinkt. Ik heb hem wel eens ontmoet, op het rokersdek van een feestje. Ha, uh, rookt Hans Klok? Ja, toen wel. Ongelooflijk, ze ik allemaal veel op zo'n avond. Ja, je, nou, de scoops, man. ja, dat ging hard, hè. Scoop. Ja, deze moet jij even ja, verkondigen. De scoop was dus dat Hans Klok en Saskia nooit elkaar op het rokersdek hebben ontmoet. <laughs> ja, oh, dit wordt <laughs> een hele lange avond. Ja, dit wordt een hele lange avond. Hey, we de muziek. Uh, ja, ja, je hebt gelijk. De die komen natuurlijk vannacht uh, van de schrijfster en de nicht. Uh, dan heb ik het dit keer niet over Hans <laughs> Saskia Noord. En de bezoekers van Echte Jan, die konden hun top 4. Uh, Jij maakt een biertje op joh. Je, ja. je hebt gelijk, jongen. Uh, hun top 4 samenstellen. En dit is nummer 4. Ja, dat was uh, Take a Little Piece of My Heart van uh, Dusty Springfield. Dat was uh, een mooi nummer. Maar weet je niet zeker dat het uh, Janis Joplin moest zijn? Ja, dat is ook heel mooi. Maar het is ook wel heel heftig voor s'nachts op de radio. Ja, ik niet. vind het wel een hele mooie variant. Je hebt die, dus die. dus die. Het is een ja. iets betere opname ook dan die van Janis Joplin. Op Twitter staat paupermuziek. Ja. zei een het ze. Ja, wat er allemaal op Twitter staat, dat we, oh, we niet altijd weten. Nee, want jij schreef op Twitter dat je een cougar was, toch? Nou, nee, ik heb dat niet geschreven, maar dat schreef uh, Wim de Jong gisteren in Volksant Magazine. Dus ik dacht, laat het Dat jij een, een cougar bent. Ja, ik ben zelfs. Ik stond met Patricia Pai en uh, nog een aantal als een soort cougar role models van, die van Nederland. Nog, nou, wat van die 100 nog wat van die honderdjarigen. Nog wat van die niet? Hoe oud ik ben? Nee, ben je een cougar je nee, bent, natuurlijk kom. ben ik geen cougar. Uh, weet je wat we doen? Van 1965, we hebben wel ons huiswerk gedaan natuurlijk. Ja. Ik ben niet van 1965. 67, 67 weet ik ook 67. wel. Ja, even ho, kijken ho, of je nog een ho. beetje wakker bent, zeg. Iemand moet het doen. <laughs> Jan, ga je gang. We gaan trouwens over de cougar. gaan we het straks nog even oh, hebben. Oké, okay. ja, dat doen we nog ja. even. Het, zeg maar, het, het warme gedeelte van de show wordt dat. <laughs> en nu wordt het even het koude gedeelte, namelijk gewoon boeken. Dat is gewoon nou, dat zijn gewoon dode bomen. Maar wij noemen jou eigenlijk wel de bestverkopende schrijfster van Nederland. Maar is dat ook zo eigenlijk? Ik weet het niet. Dat zal, dat, dat zal ooit wel een keer gepost zijn. Ik weet het niet of ik dat ben in Saskia totaal... Saskia nooit? kom op. Je gaat schrijven en je weet niet voor wie je schrijft. Ja, ik, de je Helene gaat... van Rooijen wordt altijd best verkopende schrijfster ah, in Nederland genoemd. Wat voor boeken beter. heeft die geschreven? Oh, zich. een bagger schrijft hij tegenwoordig. Dus heeft, heeft ze ooit iets goed geschreven dan? Nou ja. Eerst hakt er wel in. Ja, de, de, de gelukkige huisvrouw? Dat was zo goed? Nou ja, goed. Eh, als je van verkopen houdt, ging het goed. He, heeft zij meer verkocht dan 2 miljoen boeken? Nee. Ik weet het niet, maar dat is wel haar... Stempel is toch wel een beetje best Schrijf schrijfster van. Omdat jij zo'n zachte stem hebt. En zo bescheiden overkomt. <lacht> ja, je begrijpt, hij begrijpt. Straks ga je waarschijnlijk zeggen van dat je niet begrijpt dat familie van mij is. En zo. Nee, <lacht> cool. Tjoh, Dat zag ik niet aankomen. Hé, hey, uh, uh, je, weet, je weet dus niet waarom je zo goed verkoopt. Waarom verkoopt alleen voor goed? Ja, waarschijnlijk dezelfde reden als ik. Het zijn lekker lezende boeken. Helene weet ook nog wel eens wat taboes hier en daar te doorbreken. Dus dat werkt goed. En Helene kan, kan zichzelf en haar boeken heel goed verkopen. Maar word je niet af en toe een beetje moe van dat stoute gedoe? Nou, dat is ook wel weer passé, toch? Daar zit ze toch niet meer in, in die stoute hoek? Nee, maar het is toch wel een beetje die hoek hè, van... kijk mij nou ook geil zijn. Nou ja, ik weet niet of dat, uh, waarom zouden schrijvers dat niet mogen doen? Nou, ik weet nee, niet. maar het is een tijdje dat alle vrouwen die boeken schreven lieten zien... dat ze lekker in hun vel zaten en ook geil waren. Ja. Nou, dat was voor mij een hele eye-opener. Ja? <laughs> ja? nou ja, dat maakt het wel wat levendiger in de literatuur. Ja, en verkoopt dus de pest. Uh, ja, ook. Precies. En net wist je niet wat het trucje was. En nou, nee, maar wacht, wacht, wacht, wacht, En journalistiek vragen... Nee, maar ik, ik denk niet in ieder geval voor pijpen. mijzelf... Ja, dat, dat, dat is dan het trucje van mij, denk je. Uh, dit, dit gesprek ga ik niet aan op <lacht> radio met mijn nicht. Ga dan met mijn nicht over pijpen hebben, Jan. Dat jij het met je moeder hierover hebt en dat vertelt door ja, de radio. Doet, moment. Ja, dat was ja. Een chenant moment. Maar dat is het trucje dus. Pijpen. Nee, maar kom op. Als je aan een boek begint, dan gaat het toch niet alleen maar om... dat je iets kwijt moet, een verhaal. Dan gaat het, dat is toch ook marketing? Kom op. Ja, maar marketing komt altijd later en een boek wordt nooit, een, een, een debuut wordt niet echt gemarketed nee. totdat het zichzelf gaat lopen. Kijk, daar komt de vrouw bij de dokter het eerste jaar. Deed helemaal niet zoveel. Totdat ineens mond-op-mond -mond reclame. En dan komt ook de marketing. Nou, het ja. was niet alleen mond-op-mond -mond reclame. Want volgens mij ging Kluun. naar uh, boekhandels toe. En vroeger. Heb je, ko heb je bij een komt een vrouw bij de dokter? En dan zei ze nee. Nee, het was Tommy Wieringa die dat deed. met Joey Speedboot. Oh ja, yeah, shit. Nou, wat doe jij dan? Een anecdote, Dat heb ik allemaal niet jij gedaan. Jij zit hoor. op een berg op je allemaal. Uh, ja, gebeurt maar kijk, nu allemaal, is het maar... natuurlijk wat anders. Maar toen ik begon met terug naar de kust. was dat allemaal niet gaande. Was er ook niet zo'n soort marketingcampagne. Terug naar de kust. was dan zeg maar de Nederlandse Nikki French. Uh, de chicklet, uh, een heleboel. Toen zei je uitgeverij pot voor die verkoopt goed. Je volgende boek hou dit vast. Nee, de uitgeverij zegt dat niet. Die Ik denk mijn eigen onderwerpen je... en uh, bespreek er... dat wel met hun, maar ze zeggen niet van doe er wat meer seks in of doe het zo of zo. De uitgeverij beter. pompt er wel geld in uh, uh, uh, in de marketing en die kunnen dan toch ook zeggen van joh, uh, uh, doe even een beetje nog een beetje meer pijpen. Nee, dat zeggen ze niet. Nee. Nee, helemaal wat minder. niet. Zeggen ze, ja, dat zeggen ze dan wel. Nou, bij nieuwe buren hebben we wel discussies gehad. Of, of die, ik, ik, ik wilde zelf... Ik, daar zit natuurlijk een hele heftige en langdurige seksscène nou. in. Uh, en ik wilde dat gewoon doen als schrijver. Om te kijken of je een seksscène... Of diezelfde dezelfde spanning kan brengen in een seksscène... Als in een gewelddadige scène. En? Nou, dat is gelukt. Is deze geloegen? Heb jij hem gelezen, Jan? Nee. Nee, jij zouden, zou zeg nooit boeken lezen, Jan. Kom. Ja, maar uh, dat is ongeveer in al mijn boeken de enige redelijk expliciete scène. Verder valt het allemaal ontzettend mee. Maar op de een of andere manier, als je als vrouw zoiets schrijft, is dat, het, wordt dat er altijd uitgepikt. Ja, Lees boeken van Joost Zwageman, van Tommy Wininga, Henk Rijks. Daar wordt ook flink wat in. Uh... Maar, dus, dus, dus, dus er is gewoon nog seksisme? Ja. Ja. Ja. ja? Vind ik wel, ja. Oh. Waarom? Nou, omdat uh, uh, vrouwen die over seks schrijven toch anders. Of over seks. Ik schrijf niet alleen over seks, maar het komt voor in mijn boek. Omdat ja. het ook een onderdeel is. Van het leven. Van. van het leven. En het is een onderdeel vaak van thrillers. En hoe ik... vaak uh, krijg je de vraag? Over seks? Is het autobiografisch? Ja, net zo vaak als die vraag hoeveel ik verdien. En... Dus eigenlijk hebben wij alle Wat? cliché kutvragen gesteld. Eigenlijk wel, ja. Hey netjes, Jan. Ja. Boxie houden. Oh, uh. hey, en hebt nog niet gevraagd waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Nee, dus dat we is we een beetje dat beetje een beetje Want dat weten wij een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Ja, dat een beetje ja. zijn. beetje een beetje een beetje een Nee, helemaal. Nee, beetje een familie zijn uh, net als bij jullie beetje een beetje een beetje de beetje een ja, doe nog maar een flesje <laughs> uh, Saskia Noord werd een succes. Ging verkopen als een gek en... De Saskia Noordjes schoot uit de grond. Je bedoelt uh, de kopieën? hè? Kopiekets. Ja, copycats. Wat, uh, ja wat, dat is altijd Vind zo. je dat een eer? Of zeg je van, een tief lekker op, ga lekker koken, maar Wie zijn dat zie? dan? Wie zijn die, die copycats? Nou ja, dat zijn natuurlijk niet echt copycats. Maar op het moment dat je dat iets een succes... Want als, als iets werkt... Mevrouw ja, dan Noord. We dan Mevrouw Noord. Wie? Wie? Nee, ik ga dat ja, zelf Suzanne Smit. Smit is geen copycat. Die schrijft geen thrillers. Ellen van Rijn? Die schrijft ook niet echt thrillers. Heeft één thriller? Nee, zelfs dat niet. Nee, Ellen van Rijn schrijft een romans. Wie dan wel? Nee, ik denk niet zozeer dat Shash. het copycat. Nee, nee, nee dat ga ik helemaal niet zeggen. Want zo ervaren ik dat, het welke, dame nou dat als dame als welke dames schrijven in Nederland literaire thrillers? Uh, dat zijn er veel. Ja, we hebben nu Suzanne Vermeer. Hè. Dat is een copycat. Ket. Dat is is ja, een het meer Ja, dat zei je net. Ja, ja toch? Tess Franken hebben we, maar dat is onze eigen, dat is heel grappig. Jan de, gert Jan de Vries, recens, literaire recensent van de NRC, die ja. ons, uh, of tenminste mij in ieder geval, behoorlijk uh, dat hij een man was, ja. Afgezeken heeft. Ja. Dat is die man met die met die dochters af. had, toch? En daarom kon hij als vrouw schrijven. En die zit nu al, uh, die. die uh, Vies mannetje. Ja. Nou ja, een copycat dus is een recensent die... Ja. Die zuikt jou af en die en doet zelf, jou dan zel, na... Ja, eigenlijk wel. Wat wa ja. een vieze smeerpijp. Hoe heet die klootzak? Gert-Jan de Vries. Gert-Jan de Vries, als je luistert, zet de radio uit. Ik doe dit niet voor jou, lul. <laughs> ja, je moet toch opnemen voor je familie. En Wie en, schrijven nog meer uh, literaire thrillers? Ja, ik heb collega's, Simone van der Vlucht en Esther Verhoef. En wie zijn goed? Copycats. Die zijn vrij goed. Die zijn beter. Marion Pauw is heel goed. Die zijn beter dan jij. Ja, dat kan ik niet zo goed... Ja, kom op. Palmen. Uh... Palme? Palmen. Palme. Dat ja, is, is anders, hè? Dat is echte literatuur. Ja. En hier, hier klinkt toch een beetje... Hebben we het weer, het gezeik. Echte literatuur. Want Connie Palme heeft wel eens gezegd dat jij bagger bent, hè? Omdat je niet uh, uh, echte literatuur schrijft. Ja, ik moest me wegscheren uit de wereld van de literatuur. Ja. En wat zei je toen over Connie Palme? Grrr. Dat ze Heet. jaloers was. Ja, want Connie Palme is de grote schrijfster die niet verkoopt, toch? Nou, ze verkoopt heel goed hoor. Maar jij verkoopt beter. Ja, maar goed, zij verkoopt ook heel goed. Ja? Wat vind je van haar als mens? Ik vind het een heel. Uh, dus, uh, bedoel, we hebben een soort uh, catfight-achtig dingetje gehad in de wereld draait door. Maar ik ja. bedoel, achter de schermen is het een prima mens. Het is geen verzuurde uh, rozijn zoals het eruit ziet? Nee hoor, helemaal niet. Is het een aardige vrouw? Ja. Een beetje lijkt Houdt wel. Houdt ook he? van de fles? Ja, dat kan je bestellen. En van een sigaretje. Dus het, uh, dat klikte meteen. Oh, jullie zijn gewoon weer vriendinnen. Ja, nee. Ik denk, we gaan Connie Palmers even lekker afzijven, nee, joh. Nee. nee, nee. Dan gaan we... De zeiken hou ik ook niet zo van. Nee, gelijk allemaal lekker positief. Ja, precies. Holla dié. Zouden we gaan zo weer even met je verder praten. Ja, gisteren annuleerde Schiphol tientallen vluchten. En op de Brouwersdam in Zeeland ontstonden nieuwe sneeuwduinen. Kortom, het waaide een beetje in Nederland. En wie stond er in de Oostvaardersplassen uit haar verschoninkje te waaien... tijdens het actievoeren voor zielige beestjes? Haal! Het hoogste gelet. Met Esther Auld. Goedenavond, Esther Auldhand van de Prij van de Dieren. Goedenavond, Janne. Wat was er uh, nou was er weer? een gedoe in die Oostvaardersplassen, zich? Ja, het waaide inderdaad wel hard. Ja. Um, maar uh, ja, ik was daar omdat uh, ik vind dat die hekken daar open moeten. Ja, en, uh, nou, open de kreken naar huis. Open de poorten. Ja. En ja, toen? Ja, precies. Er ligt Lukt een heel mooi uh, bos tegen de Oostvaardersplassen aan. En Oostvaardersplassen is een vrij kaal gebied. Nou. Het waaide er ook echt keihard. En, Ga je daar kamervragen uh, over stellen? Over die wind? over de wind? Ja, dat is misschien nog wel een idee, Jan. Nee, Ik je wil nou graag wel de eerste, dat die dieren een beetje doet. kunnen schuilen tegen die wind. Dus ze moeten gewoon dat bos in kunnen dat er tegenaan ligt. Maar uh, de Partij voor de Vrijheid en het CDA en de VVD willen dat niet. Nee. En uh, Bleker heeft zich daarbij neergelegd. En ik vind dat hij een vent moet zijn. En gewoon die hekken moet openen. En was je alleen nog was ik, daar. Um, ik was met uh, onze jongeren van uh, de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Dat is en de waf voor Jugendhullen. Dat zijn hele leuke mensen, Jan. Hartstelig. En uh, ons staat er weer uit Flevoland en nog wat mensen. Dus het was wel leuk, maar ook wel een beetje bikkelen in die wind. Ja, mm -hmm. nou ja, goed. Uh, ik ben blij dat je in ieder geval voor die uh, beesten opkomt. Want uh, zo'n wind, dat is ook niks. Uh, nee. Ik weet niet wat daar gebeurde, wind. maar uh, ik ben blij dat je er nog steeds bent. Oh, dat was de wind? Ja, dat was een grapje van onze uh, Is ja, huisdwerg. Ja. Oh, die heeft straks weer een leuk spelletje, dames en heren. Oh, kijk, nog een keer. Uh, laat ik zo zeggen, de volgende keer dat ik een windvlaag hoor, dan gaat er iemand heel snel naar huis en die komt nooit wie terug? Eh, er er, trouwens, de eh, kiloknaller. De kiloknaller, ja. Er was weer in het nieuws, want Wakker Dier is weer in actie begonnen. Omdat uh, uh, het op weer meer plaatsen is uh, vlees voor mensen goedkoper dan kattenvoer. Ja, dat is toch treurig? Ja, of je houdt van je kat. Ja, van je kat houden, dat is wel goed. Ja, maar ik zeg, maar maar, was, voor dat was wel problematisch. Euro, dat een kilo hamlappen of kipfilet. Ik snap ook niet dat mensen dat kopen, weet je. Als en je op straat loopt in Amsterdam en je krijgt een fiets aangeboden voor een tientje, dan weet je, hier klopt iets hier is niet. is van de vrachtwagen gevallen. Maar, ja, precies. Dat oh, kan kilo, met dat vlees toch ook? Een kilo dood dier voor 4 euro, dat klopt ook niet. Dat is ook ten koste gegaan van iemand. Dat is gewoon heling. En mensen, doe dat nou niet. Doe is het wel lekker, dat vlees, mee. of niet? Wat dat, zeg je? Is wel lekker, dat kilo nee. knallen vlees? Nee. Nou, dat denk nee, water, ik niet. Ik... nee, helemaal niet lekker. Oh. Nee, goed zo, ja. Ik weet het al jaren niet, dus ik zou het niet weten, maar ik denk van niet dus. Hé hey, trouwens, even over dode dieren gesproken. Jij ja. was vandaag op een demonstratie in Wie Stond Daar Ook Met je Korps. Wie stond daar ook? Dat was Jan Roos. Ongelooflijk, oh, ja. Ik, jongens, ik heb vandaag ja. gedemonstreerd. Met Aister Auhand samen. Met Aister Auhand ja. samen. Hey, niet voor niks, hè. dat is een gasopslag in Bergen-Noord-Holland. Bergen. Bergen mm. uh, Saskia Noord is niet alleen nicht, maar ook vlucht uit bergenaar. Bergen. Uh, gasopslag, uh, ja, daar zijn ze toch van plan in een oud gasveld. Wat uh, industrieel uh, gas te pompen voor de Engelse markt, geloof ik? Ja. Wat is ja, er aan Russisch de hand? Is er... gas, Russisch gas moet uh, in, uh, in een oud-gasgebied uh, oud in Bergen gepompt worden... onder uh, een mooi natuurgebied, maar dat is niet, uh, niet het enige. Het is ook nog heel gevaarlijk, mm -hmm. want we kennen bergen van, uh, van de aardbevingen... En uh, ja, wij zijn daar fel tegen. En Jan Roos ook. En ja. vandaag hebben we dus een actie gedaan. Nou, Jan, ik moest bijna een treintje wegpinken. Ja, het was ongelooflijk. Ik ook. Ik voelde me helemaal een beetje links. Ik me actievoerder. Ja, ja, ik vond het echt heel mooi. Ja, ik ook. Ik vond het ongelooflijk. Maar ja, goed. Uh, Saskia, jij hebt je er ook druk over gemaakt, toch? Ja, zeker. En nog steeds. Ondanks dat ik niet meer in Bergen woon. Maar jij ga, jij, is er, morgen uh, staat er in de Telegraaf, geloof ik, een, een advertentie. Brief. Ja. Of een brief. En heb jij je handtekening onder gezet? Ja, ook, ja. En Joost Zwageman ook. Joost Wagemann ook. Jo, Adriaan, Adriaan van Diss. Adriaan van zich. Die wonen ook in Bergen. Uh, nou, nee. die zijn er veel. Die zijn er veel. Adriaan van Dis is ook opgegroeid in Bergen aan Zee. Hé, Esther, uh, hoe groot ja. schat je de kans dat uh, die, die gasopslag er niet gaat komen? Nou, het wordt nog wel spannend. Wij hebben uh, dan een hoorzitting geregeld. We hebben vorige week uh, met uh, het Amerikaanse onderzoeksinstituut gesproken dat andere dingen zegt dan minister Verhagen tot ja, nu toe. Zij zeggen van er komt een uh, aardbeving op de 3.9 op de schaal van Richter. Dat is wel nou, flink. Wij maken de, zij zeggen, zij wel zijn flink. in elk geval eerlijker over de risico's dan Verhagen is geweest. Ja, het punt is een beetje welke partijen krijgen we om. Wij zijn fel tegen. Ik heb de Partij voor de Vrijheid al uh, de uitspraak ontlokt dat ze tegen zijn. Um, nou, CDA en VVD krijgen we waarschijnlijk niet, uh, niet om. Nooit. Maar dan gaat het wel hangen op uh, Partij ja. van de Arbeid dat en D66. Diederik Samson, uh, oh, vriend ja, van de show. Samson. Diederik, Samsom, die die zou, als je luistert, doe eens wat, jongen. Die, die ja. zou aan de natuur moeten denken en aan de veiligheid van de bewoners in hmm. Bergen... En D66 natuurlijk ook. En dan uh, mm. samen met de SP en GroenLinks zou het goed moeten komen. Hey, ik geloof dat ik hier een beetje het gezond verstand moet vertegenwoordigen vandaag. Er is een Egypte het een en ander aan de hand. Waar? Ja. Egypte. Ja, met die kamelen daar op dat, ja. uh, dat plein zien. Maar dat, dat relativeert toch wel een beetje dat geneuzel over bergen... en over die drie koeien in de Oostvaardersplassen, of niet? Ik denk wel een beetje een dooddoener. Ja, ja, zo ben ik. Sta ja. ik godverdomme in ja, Oefrijs ja, te uh, demonstreren? Drie, drie, drie, gewoon met z'n drie, hoor. Wat een lef. Ik vind het... Uh, ik vind het... Ja, echt wel een revolutie daar, um, waar je niet anders dan stil van kan worden. Maar uh, ik hoop heel erg dat er een goede uitkomst is uh, voor het volk. En ik denk dat wij hier vanuit Nederland niet heel erg veel kunnen doen. Um, nee. Ik vind wel dat we... Um... Esther, is, is die wind, is dat op je oren geslagen of niet? Nee. De vraag was, dat relativeert toch wel een beetje dat geneuzel over dieren... en dat kleine gasbelletje in Bergen? Ja, maar wat bedoel je dan? Dat wij hier uh, maar gewoon uh, instemmen met plannetjes van Verhagen... omdat er in Egypte een revolutie aan de ja, gang is. Dat kan in ieder geval niet. gewoon een lekker weekend pakken en je niet zo druk maken. Ja, zeg, uh, om, ja, ja. en dan zit Bergen straks opgeschept met die gasopslachting. Ja, ja dat gaat en voor. ik nou, wil een onverkoopbaar huis, laten we even eerlijk wezen. <laughs> en een onverkoopbaar huis en de natuur gaat naar de kloten. Natuur gaat naar de klote. Oh, Op dat punt uh, heb ik hem nog niet ingelezen. Nee, het is een vreselijk slecht plan. En we gaan er tegen tegenstrijden, Esther. Ik uh, maak een spandoek volgende week. En dan gaan we weer ergens uh, op een tochtig veldje staan. Wat dacht je daarvan? Helemaal goed. Helemaal Esther goed. Ouhand, ik wens jou een hele goede nacht. En uh, ook. schaapjes tellen, hè? doen jullie? Schaapjes tellen. Ja, werkt heel goed. Oké, okay. okay. hey, dankjewel. dankjewel. En okay. over schaapjes gesproken. Esther, ga lekker slapen. Want uh, uh, het witte schaap van de familie ja, die zit uh, hier <laughs> bij mij aan de tafel. Bestseller poepert nummer uno, Saskia Noord. En scoren met boeken is uh, niet genoeg voor haar. Volgende week staat ze samen met playboys Jan Heemskerk... op de planken van Carré. Wat de fuck ga je daar doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dankjewel. Jan. <laughs> het Wat was wij... een goede vraag, toch? Ja, nu wachten wij het antwoord af. Oh, wij, oh, ja. gaan, uh, wij hebben een boek geschreven samen. Het zijn eigenlijk een bundel columns in de Linda... Waarin wij elkaar allerlei vragen stellen over. Uh, ik stel hem vragen over het wonderlijk gedrag van mannen. Mm. En hij stelt mij vragen over het wonderlijke gedrag van, vrouw, gedrag van vrouwen. Is het boek te koop? boek is te koop. Oh, is er een nieuw boek? Die is nu al licht ah, kom op. De winkel. We lezen elke, elke maand Linda, dus we hebben het allemaal al lang die, gelezen. Die columns die moet je kennen. En wij ja. gaan uh, theater in om, uh, om ook andere vrouwen en mannen de gelegenheid te geven hun vragen te stellen. Nou, vertel, want wij snappen geen reet van vrouwen. Wat moet ik vertellen? Stel alles. maar een vraag. Ja, alles. Ja, ik, ik, uh, ik, ja, ik snap er geen woord van. Ik kan van van niet in één zin zover... alles vertellen. Je wel beetje, even... dan, ben ik, dan vul ik nog zes shows. Hoe belangrijk is zoenen? Heel ja, belangrijk. Want dat vind ik nou echt een wijvenvraag, zeg. Ja, ja maar juist niet. Maar ja, want Vrouwen hebben... houden daar onwijs van en mannen niet. Nou Wou ja. mannen niet van zoenen? Wie nee, zegt heel dat? veel niet. Nou, Jan Roos niet, hoor je toch? Ja, net? niet van zoenen. Nou, hoe nou, kom je daar nou bij? Ja, ik denk dat mannen vaak uh, zoenen zien als een soort aanleiding naar of een, het, het begin van. En voor vrouwen staat zoenen op zichzelf. Zo, zeg maar. Is, een... ja, is die show niet? al uitverkocht? <laughs> uh, de dertiende wel. De veertiende zijn nog wel wat verkrijgbaar. Ja. Valentijnsdag ook nog eens een oh, keer. Dat is voor de Linda Lezeressen, toch? Nee, dat kan, uh, kan iedereen ook bij, uh, op www.karree.nl kopen. Ik maar het neem is, maar is maar toch dat eigenlijk dat heel raar, hè? He? Vind je het niet heel raar dat Jan, je... Jan, we hebben nu de kans om al alles te weten te komen over vrouwen. En ja. dan gaan wij zeuren over kaartjes. Mag ik één vraag nog stellen, Jan? Ja, is goed. Oh, dankjewel, jongen. Hé, Foxy. Eh... Schrik je, je niet helemaal dood dat je in het fucking carré staat? Nou ja, dat was wel even schrikken. Ja. Maar we staan nu in de, de kleine zalen. Ja, maar ja, ja, in november geloof ik in de grote ja. Maar daar sta jij toch helemaal verkeerd? Waarom? Nou, omdat uh, de grootste uh, toneelspelers, cabaretier's in Nederland ja. hopen ooit ja. in een carré te staan. Ja. En jij gaat daar. Uh, ja, met je dan op te lepelen. ja als, dat is een beetje beduusd, maar als met boeken, straks hebben we e-books en als met boeken hetzelfde gebeurt als met muziek op internet, dan zullen schrijvers wel moeten. Maar laten we eerlijk zijn, alles wat jij aanraakt. Uh, wordt goud. Dus als je straks even tijd hebt, raak mij nog even aan. Ja, maar kom op. Uh, het is natuurlijk ook meeliften op het succes van Jan Heemskerk. Dat is zeker waar. Ja, ja. Uh, He, je doet het niet alleen. Nee, het is een beetje ter ondersteuning van Jan. Precies. Want Jan ja. die durft niet helemaal alleen karee, nee. En anders, ja, Jan de Nee. En nu gaat het lukken. Ja, een heel rukke Nederland zit voor achter de computer. Dus Jan moet wat anders. En jij pakt hem bij de hand. <lacht> Correct. Wat is de chemie tussen jullie? Ik ken Jan al heel erg lang en wij zijn allebei begonnen bij uh, toen nog VNU-bladen met uh, filmrecensies schrijven voor deze bladen en daar uh, keken we vijf, zes films achter elkaar. Daarna uh, gingen we een biertje drinken en toen hadden we al uh, dit soort vragen aan elkaar. Ja, Jan Heemskerk is een bijzonder aardige gozer. Absoluut. En die weet wat mannen willen. En hij weet. Uh, en jij veel weet over. dus wat vrouwen willen. En daar hebben we nu tijd voor, Jan. Steek van wal. Ja, ja daar wilde jij toch heen. Waar ben je nou mee bezig, man? Ja, ik, ben, ja. ik ben verdorie bijna 25 jaar getrouwd. Ik weet precies wat vrouwen willen, nou, maar ik weet het maar geheim? voor één vrouw. Wat is het geheim dan, dat jij het met één vrouw al 25 jaar uithoudt? Dat is trouw. Hoe trakst, doe je dat? Trouw. Uh, trouw. trouw monogaam ik? zijn. Ja, Echt, graag, echte Jannen ja. zijn monogaam. Dat wist je toch wel, hoop ik, hè? Ja. Je bent nou, toch wel ja, een beetje ingelezen in er ons Er is programma. geen monogamer man dan uh, mijn neef. Dat, dus dat, dus dacht zo, wel, wel. dat dacht ik wel, hè? Ja. Hé, maar zelfs even serieus, was Wiel dat vibe? Oh, in het Duits komt de vraag wel aan. Uh, we dit? liefde, aandacht. Is het echt bevestiging? Hm? En wat wil de man? Hetzelfde. Nee, nou ja, wij zijn toch wel verschillende, verschillende nee, zon. als je het zegt, in de kern wat je wil is liefde, aandacht en bevestiging. Dat is de kern, wat iedereen wil. Daar is de, daarin verschillende mannen. En Daar heb je dus niet. je ouders voor. En misschien wel de mannen seks daarbij? Of die, die... Vrouwen niet. Jawel ook, maar vrouwen maar zoeken dus vijf, zo, in die seks, die liefde, aandacht en bevestigingen voor mannen. Kan dat misschien losstaan daarvan? Dat dacht ik wel, ja. Tenminste, dat heb ik gehoord. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja ik laat je even gaan nu. Nee, nee, ik, uh, ik, gun jou de, ik gun jou je moment. Maar het is dus zo dat de vrouwen, ja? die wil overal liefde inzien. Maar mannen... ja, die wil niet liefde in iets zien, die wil liefde ontvangen en geven. En, en daar doen ze alles voor? Nou, veel. Hey, en de Nederlandse man, want ik bedoel, jij bent nu... Uh, volgens mij in Frankrijk heb je een prijs gewonnen... en je bent vertaald in Mofrika en ga zo maar door. Dus je komt nog wel eens ergens. De Nederlandse man, hoe staan wij daarvoor? Ah, niet zo goed, hoor. Ah, kut, Wat, dan? Wat dan? Ja, saaie mannen. Saai. Hoezo? Dik. Wat bedoel je? Wees Dik. concreet. <lacht> Dik. Dik en saai. Nou, er zitten hier twee hele knappe, slanke mannen. Ja, ja, ja. maar je hebt het de gemiddelde Nederlandse man, toch? Maar hoe zou saai dan? Nou ja, ik, ik ben Jij natuurlijk opgegroeid ook, met een Nederlandse man, dus ik weet niet beter. Maar wat ja, ik van hoor van, van, jaar, van buitenlandse vrouwen ja? over de Nederlandse man wat is vaak dan? wel dat hij saai is. En ja, maar wat is nou saai? Slecht gestyled, slecht gekleed, uh, niet uh, charmant. Wij hadden het over seks. Kleding. In bed, wil je weten. De ja, Nederlandse tuurlijk. man in bed. Ook saai of niet? Ja, dat is allemaal ja weet ik, ik ben niet de hele dag met alle buitenlandse mannen in bed. Dus ik maar, weet het niet. Zeg je niet de hele dag? <lacht> niet, de hele <lacht> niet met alle buitenlandse oh, ja, mannen. Ja, ja, je bent wel, neemt af en toe tijd om uh, je type machine natuurlijk ter hand te nemen. Dat <lacht> ja. ja, vind ik ook wel netjes. Hé, hey, maar Sas, uh, uh, ik had een hele goede vraag. Nou, kom door. Ik ben hem vergeten. Ja, kom op. Ah, ja hou eens op. Nee, dat is dat inmiddels. Is maar uit. jij woont Stellen, ook man. op Ibiza, toch? Een deel van het jaar? Nee, daar werk ik vaak, ja. Ja, dan woon je daar ook. Uh, ontmoet je daar ook mannen? Uh, ja. Zijn die anders dan Nederlandse mannen? Behalve Bruiner. Nou, Spaanse mannen zijn heel erg... Ja, uh, ze uh, zijn wel anders. Ja, die zijn heel grappig. Spaanse mannen hebben huwels. Heel attent, oh. ja. Dat, dat zijn, ik weet niet over Italiaanse mannen. Maar nee. Spaanse mannen zijn wel hele leuke mannen. Oh. Ze zijn niet heel knap. Nee, ze stinken naar Gorizo. Maar ze zijn wel echte mannen. Echt meer echte mannen dan Nederlandse omdat mannen. Ook omdat ze uh, zo het, veel heb... haar hebben op hun lijf? Dat is wel mannelijk. Ja, nou, lekker dan. <laughs> maar zal ik je vertellen, ik wil nog even terugkomen... Op die vraag die ga ik gewoon wel uh, stellen. Kijk, het punt is natuurlijk, Saskia... dat uh, wij Nederlandse mannen naar de kloten zijn geholpen... door de uh, emancipatiegolf en de uh, feministische golf. Wij hebben golf. jullie gecastreerd, dat is wat je bedoelt. Nee, jouw generatie, die wil weer een echte man. De generatie van, van jouw moeder... Die heeft gezegd, ja, eigen baas in, in, in eigen buik, vind ik allemaal best, vind ik allemaal prima. Onze, uh, kijk naar mijn moeder, die en heeft toen, toch ook een echte man? Ja, maar op een gegeven moment werd er gezegd, hè, van ja, we zijn gelijkwaardig. En kijk niet alleen maar naar mijn titel, kijk meer in mijn ogen. Hebben heb we een, heb een echte gesprek met me. En uh, ik kan ook wel gewoon een kooltrui aan. En dat gesodemieter <hijf> heeft gemaakt dat wij niet meer met die, met die, met die vrouw normaal kunnen omgaan. Want jullie willen gewoon nagefloten worden en wij durven niet meer te fluiten. Hoe ja, vind je die? Dat krijgen we. Dit had ook gewoon sneller gekund. Ja. Ja. Maar ja. ik wilde even wat tijd vullen. Ik snap hem. Uh, maar daar kan ik verder weinig aan doen. Maar wat van mannen van jij dan? Uh, charmante mannen, mooie mannen, uh, de grappige mannen. En wat is nou het belangrijkste? Kijk, charmant uh, begrijp ik, krap begrijp ik ook. Uh, rijk hoeft niet, want dan ben je zelf. Uh, goed in bed is ook wel handig. En, uh, maar wat is, nou, wat is nou het punt dat je zegt... Ja, en dat is leuk. En humor wordt vaak genoemd door vrouwen. Ja, en, en intelligentie vind ik wel heel erg belangrijk. Oh, en nou, wel, ik hou van echt heel slim. Ja, ja we hebben een probleem. <laughs> nou, met humor uh, zit jij dan ook uh, nog eens? Uh... Ik, ik barst van de problemen vandaag. De... Jij houdt ook van veel haar zeker. <laughs> nee, Dat maakt me niet zo uit. Moeten ze een vol bosje hebben van jou? Nee, het nee, nee moet niet. Nee, want het een beetje zo zeg maar. Nee, dat vind ik ook prima. Nee, ik ben ik... niet zo op uiterlijk. Ben je normaal helemaal helemaal zo, zo op kaal op uiterlijk? of dik vind ik ook niet erg. Ben je dat nou? ben je ja, ik vind het wel leuk, een mooie man, maar ik vind dat niet het belangrijkste. Maar als dus een man heel slim is en, en, en, en veel humor heeft... noem bijvoorbeeld uh, Arnon Groenberg, dan zeg jij van, nou, waarom niet? Dat hij er vooruit, voor de rest uitziet als een papagaai met krullen. Ja, Arnon Groenberg heeft misschien alweer wat andere, mindere kwaliteiten. Maar... Wat dan? Schrijven? <laughs> Schrijven? Nou ja, ja dat zou niet mijn... Jouw soort... Ik vind dat geen aantrekkelijk. Het is dat geen is een, charmant. Is een, dus dit misschien moet charmant er nog bij. Wat is een eh, charmante man in Nederland? Een BNR die iedereen kent? Dat je denkt van, hé, hey, dat is wel een lekker happy. Mm, lekker happy BNR die iedereen kent. Mm, nou, veel mensen kennen. Ik vind Tommy Wieringa wel een mooie, intelligente en grappige man. Maar dat, dat, is, dat is die van uh, Speedboot? Mm -hmm. ja. Ken hem? Ken collega. Hem? Een collega, Ken hem ook? Toch een koeger, hè, dan? Hm? Nee, nee, Tommy is geen niet veel jonger dan ik. En heb je het al geprobeerd met hem? Nee, zeg. Waarom niet? Tommy ja. is keurig, heeft een hele leuke vrouw. Echt, het is bijna tijd voor de grote mensen. Ja, is net zo oud, sorry Saskia. Ja, Precies net zo oud. Kijk, de, de, de, het nieuws komt eraan, Sas. Dus uh, we kunnen even ophouden met het gesodemieter over Nederlandse mannen. Want we komen er weer bekijt af, uh, Jan D. Wat dacht ja. je ervan? Uh, dus het is tijd voor muziek. want uh, ja, uh, nieuws wordt geluisterd. Dus we kunnen nu even plassen tijdens muziek. En dat is de nummer drie uit de muzieklijst van Saskia Noord. En uh, net als vorige week iets van David Bowie.